De laatste, helaas, die het niet haalde. En nu gaat het spannen, jongens. Straks om één uur gaan we beginnen. En dan gaan we ook echt van vinyl draaien. Tuurlijk. Laten liggen al klaar. Dus tot zo. Bij de top 30. Top 30. Uit. We gaan naar het nieuws en het weer van 1 uur. En uh, om 1 uur starten we met onze top 30. ZFN wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Raymond nemen ons met het NMS-journaal. Ook justitie gaat in beroep tegen de straf van drie jaar voor de Noord-Hollandse oudgedeputeerde Hoijmaijers. Zelf had Hoijmaijers met één naad vonnis al beroep aangetekend. De oudgedeputeerde werd veroordeeld voor onder meer omkoping en witwassen. Het OM was aanvankelijk tevreden met de uitkomst van het proces, maar zet vraagtekens bij een aantal punten in de veroordeling. En daarom legt het OM de zaak nu toch voor aan het gerechtshof. Staatssecretaris steven moet asielaanvragen van homoseksuele asielzoekers anders gaan beoordelen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Aanleiding was de zaak van drie homoseksuele mannen uit Senegal, Oeganda en Sierra Leone. Die kregen geen verblijfsvergunning, maar gingen in beroep omdat ze in eigen land gevaar zouden lopen. Nu kunnen asielaanvragen van homoseksuelen worden geweigerd als ze in hun thuisland aan vervolging kunnen ontkomen, bijvoorbeeld door hun geaardheid geheim te houden. De Raad van State vindt dat Teven dat niet langer van vreemdelingen mag vragen. Medewerkers van jeugdzorg worden soms zo ernstig bedreigd... dat ze hun huis moeten ontvluchten en extra beveiliging moeten krijgen. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer tien van dit soort zaken... zegt directeur Singh van Jeugdzorg Groningen. Soms worden medewerkers met de dood bedreigd... worden ze thuis opgezocht door ouders en wordt hun eigen gezin bedreigd. Jeugdzorg Groningen is dit jaar een proef begonnen... om de medewerkers te beschermen. Als ze ernstig worden bedreigd... neemt een team van anonieme, speciaal opgeleide medewerkers hun taken over... totdat de situatie weer rustig is. Boris Becker wordt de nieuwe trainer van tennissen Novak Djokovic. De 46-jarige Duitser gaat Djokovic meteen helpen bij de voorbereiding op de Australian Open in januari. De huidige trainer van Djokovic doet een stapje terug, maar blijft wel in de trainerstaf van de Servier. Het is voor het eerst dat Becker actief wordt als trainer. Hij heeft sinds hij stopte met tennissen vooral als commentator gewerkt. En dan het weer. Het is inmiddels op de meeste plaatsen droog. Straks gaat de zon ook wat schijnen, het wordt ongeveer 8 graden en vanavond kan het flink gaan waaien. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat een lange file op de A27, Breda-Utrecht, tussen Knoop het gorkum en Lexmond, 9 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kerst, ZFM, dit is Kerst, met ZFM, met men nu, ZFM, luncht. Ja, het ene programma jat, uh, tijd voor het andere programma. <laughs> Want uh, we gaan nu verder met de vinyljaren, dames en heren. We gaan verder met onze top 31. Jawel. Waarom zo'n raar getal zullen ze je gaan vragen. Nou, dat is omdat de twee platen ex-equo op 30 geëindigd zijn. En vandaar dat we er maar... Uh... En we vonden het eigenlijk zonde om deze plaat waar we mee beginnen... om die er buiten te laten vallen. Dus hebben we gewoon gezegd, nou, oké. Okay. Uh, dat is de laatste die een, uh, hetzelfde aantal punten heeft. Dus staat ex-equo op 30... Dus, oké, okay, die mag er dan nog bij. Dus vandaar een top 31. En we gaan daar door tot, eh, nou, tot we bij nummer 1 zijn. Dus als we het niet halen voor 5, nou, dan gaan we gewoon tot half 6 door. Ik kan mij schelen. Ja, dit is helemaal niks hoor. Doen we gewoon lekker. Hoppa. Ik heb er zin in? We gaan niet uh, lopen jagen en zo. We zien wel hoe ver we komen. In ieder geval, dit is de top 30 van de Vanille Jaren. U heeft massaal gestemd, daar zijn we heel blij mee. Zeker vier keer zoveel dan vorig jaar bijvoorbeeld. En de verscheidenheid van muziek en de verscheidenheid van platen is natuurlijk geweldig. Ja, die is zo leuk. Het is eigenlijk de meest unieke top 30 die je kunt voorstellen. Want ja, het is. Uh, het zijn allemaal toch wat exclusievere, leukere dingen dan, uh, dan je normaal gesproken. Uh, hoort, wat LP's die je eigenlijk nooit op de radio hoort, die komen nu natuurlijk gewoon wel weer lekker voorbij. Met een verrassende nummer 1 had ik niet verwacht, die nummer 1. Nou ja, is toch gebeurd. Maar we vertellen het lekker niet, want dat hoort, dat hoort u straks. Mocht u het leuk vinden om uh, dat u denkt van, uh, nou ik vind het wel leuk om, uh, om uh, even naar de studio te komen en zo. Uh, dat mag allemaal hoor. Dat vinden we leuk als u er komt. Komen wat leuke gasten vanmiddag. Dus als u dat nou leuk vindt. Nou kom gezellig langs u. We hebben het heel lekker. En een bakje koffie. Altijd goed. We zien ook eens hoe wij hier erbij zitten. In onze prachtige studio. En uh, uh, hoe een uh, live radioprogramma werkt natuurlijk. Ja. Dat is allemaal hartstikke leuk. Kom. Ja. Is dat leuk? Ja. Dat is leuk. Ja. Angela is er ook. Jawel, goedemiddag. Die krijgt het zwaar vanmiddag. Ja. Steeds heen en weer lopen sjouwen met LP's. Want we draaien alles van verniel. Ik heb in het begin nog gedacht van nou zal ik dat wel doen. Ja. Koffer met platen mee vanmorgen. Ik heb mijn eigen rot gesjouwd. Nee hoor, het koffertje stond op wielen. Nou ja. Je moet dan toch de trap op en af sjouwen hè? Ja, dat moest ik wel ja. ja. Ze hebben hier geen liefde hè, nee. Ja. Nou ja, dat geeft ik niet. Uh, we gaan er een gezellig programma van maken. We gaan lekker uh, luisteren. En uh, zijn het wat lange tracks die van het album draaien, ze gewoon helemaal. En uh, we hebben de tijd tot 6 uur, geloof ik. Dan komt pas het, vol het volgende programma. Dus dat ons wel schelen. We zien wel. Oh, ja. Ik heb er zin in. Ik hoop dat u er ook zin in heeft. Jammer genoeg is mijn vriend Albert Jan er niet. Maar misschien komt hij nog wel, dat weet ik niet. Wegens persoonlijke omstandigheden zit hij nog uh, ergens anders. Ik hoop wel dat hij het nog haalt hoor. Dat hij nog even komt. Want het is ook een beetje zijn feestje dit hè? Eigenlijk wel ja. Eigenlijk is het ook een beetje zijn feestje. Maar ja. Soms zijn er dingen in het leven die belangrijker zijn. Komt nog helemaal voor. Dus vandaar. Maar misschien hoort u hem nog wel vanmiddag hoor. Dan bellen we hem even straks. Dat is ook leuk. Oh, ja, Dan nou, gaan we straks even bellen gewoon. Ja. Je uh, ziet er toch nog een beetje bij. Nou, we gaan beginnen jongens. Uh, we gaan starten. Hey. Nummer 31x. Of 30x, mag je ook zeggen. Peter Frampton live. Show me the way. Equal. En uh, daarvan draaiden we natuurlijk het uh, prachtige nummer Show Me The Way. Peter Frampton, geweldige plaats. U weet het, hij begon bij de band The Hurt. Had grote hits daar met From The Underworld en Paradise Lost. Uh, hij heeft ook nog een tijdje samen gewerkt met Steve Marriott in Humble Pie... En, uh, uh, ja, en, en toen begon hij dus voor zichzelf... en kwam hij dus met dit fantastische dubbelalbum... Frampton Comes Alive. Geweldige plaat. En uh, de grote hit hiervan was Show Me The Way... met dat aparte gitaargeluid wat hij deed via een slangetje in zijn mond. Ja, dat heette de Tube. Heel gezellig. Goed, oké. Okay, um, de volgende plaats is uh, Cat Stevens. Uh, Catch Bull at Four. Die staat op uh, nummer 30. En uh, dat was dus die ex-equal plaat. Cat Stevens, Bull, het voor. Niet echt grote hits staan erop. Maar het is wel een mooi album. Er is behoorlijk opgestemd. En vandaar dat hij dus er net in staat. Hij staat er net in. En we draaien van dit album Sitting. Somewhere not so far from here All I know is all I feel right now I feel the power growing in my head Sitting on my own, not by myself Everybody's here with me I don't need to touch your face to know I don't need to use my eyes to see I keep on wondering if I sleep too long, will I always wake up the same or so, and keep on wondering the moon, I had the strength to stop, oh I'm not making love to anyone's wishes, only for that light I see, cause when I'm dead and low as low in my grave, that's gonna be the only thing that's left of me. Gonna wind the started from. Oh. het album heet Catch Boo at 4. En uh, dat was uh, Cat Stevens. U weet natuurlijk hoe het allemaal begon is. Hij begon uh, met hits als I Love My Dog en and Matthew and Son. Toen uh, was het even stil en toen ging hij een andere kant op. Hij stopte met het uh, pompeuze orkestwerk en ging gewoon zich meer als singer-songwriter opstellen. Beetje meer uh, akoestische instrumenten en zo. Wat minder pompeus, zou ik maar zeggen. kwam met het album Mona Bone Jacon. en uh, met de grote hit uh, Lady Dobbin viel erop. En ja, toen ging het allemaal maar verder. En dit is een van zijn uh, follow-up albums. Ik dacht het, uh, ja, dit is het vierde album... wat hij in deze cyclus gemaakt heeft. Tegenwoordig uh, doet hij het nog steeds... onder de naam Yusuf Islam. Uh, maar uh, het blijft natuurlijk Cat Stevens. En hij zingt ook als Yusuf. Yusuf zingt hij weer zijn oude repertoire. En dat is wel erg leuk. Dat heeft hij een tijd niet gedaan. Maar dat doet hij dus gewoon weer de laatste tijd. Ja, misschien geld nodig. Je weet het maar nooit. He. Cat Stevens dus. Catch Bull at 4. En het nummer heette Sitting.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 Alleen maar om te dromen. Mouderwijn de Groot van het album Vijf jaar hits deel 1. We hebben later ook nog een deel 2 uitgebracht. Maar de prachtige plaat dus. Boudewijn en het nummer dat heet Voor de Overlevende. En dat kwam ook van een gelijknamige LP die net zo heette. Prachtig liedje dus. Uh, Boudewijn de Grote begonnen natuurlijk in 1963. Uh, kwam hij met een, uh, ja, uh, alleen gitaar en, en zang. En, nou ja, we weten hoe het allemaal gegaan is. En uh, daarna langzaam maar zeker uitgegroeid tot een van de toonaangevende Nederlandse, uh, uh, Nederlandstalige artiesten. Met natuurlijk de prachtige teksten. Heel veel prachtige teksten van Leonard Nijg. Later ook van Freek de Jonge en uh, andere mensen. Maar uh, vooral in het begin natuurlijk heel veel Lennart Nijg. Prachtige teksten. Voor de overlevende, Boudewijn die Groet. We gaan naar het album dat uh, staat op plaats nummer... Uh, 28, ja, deze was 29, heb ik niet eens wat gezegd. Nou, nummer 28 dus, en dat is weer zo'n album die er net ingekomen is. Ben ik toch wel blij, om, hoor. Maar had, ik had, van de Rolling Stones fans iets meer verwacht. Ja, had ik toch iets meer van verwacht. Jullie, ja, je jullie er nogal wat rondlopen hier in de studio. Ja, nee, nee, nee, nee. jullie hebben niet zo ver gestemd op de Stones. Hij staat op 28. Prachtig album, Let It Bleed. En hij tikt een beetje, maar daar kan ik ook niks doen. Prachtig nummer. Gimme Shelter is in the Rolling Stones. album van de Stones waarop uh, Brian Jones ook nog te behoren was. Uh, in één of twee nummers geloof ik. Uh, bij dit prachtige album. Let It Bleed van de Stones. En het nummer wat we draaiden heet Gimme Shelter. Nou, de geschiedenis van de Stones kent u natuurlijk. Ze zijn begonnen in 1962. De titel werd ontleend aan een liedje van uh, Muddy Waters. En uh, ja, vorig jaar vierden ze hun 50-jarig jubileum. Want ze doen het nog steeds. Ze spelen ook nog steeds. Gaven onder andere ook een geweldig concert in Hyde Park weer dit jaar. Dus uh, nou, dat, ze blijven maar bezig. Ook al zijn ze allemaal gewoon, uh, gemiddeld dik in de 70. Maar ze blijven lekker doorgaan. En dat is alleen maar goed. 28 stonden ze. Staan ze met, het nummer, uh, met uh, de LP. Uh, Let It Bleed. Ja, laat ik het gewoon goed zeggen. volgende nummer uh, staat op 27 de volgende plaat. En uh, die plaat had geen titel. Dat is een album met duetten tussen Diana Ross en The Supremes. En The Temptations. En... Uh, Weet je wat nou zo gek is? Uh, die plaat kan ik nergens meer vinden. <laughs> we hebben hem gedraaid. En ik weet absoluut niet meer waar die is. Hij is gewoon weg. Ik weet het niet. Nou, ja, jammer dan. Maar goed, uh, we gaan er even goed iets van draaien. Al uh, moeten we dan even smokkelen natuurlijk. En de computer erbij halen. Maar dat geeft allemaal niet. We gaan het even goed doen. Diana Ross en de Supremes samen met de Temptations. Van dat prachtige dubbel album Wat ze samen gemaakt hebben met allemaal duetten erop. Dat hij I'm Gonna Make You Love Me. I'm gonna do all the things for you, a girl wants a man to do. Oh baby, oh baby I'll sacrifice. Try my best to get your hood Hey baby me, I'm yours Every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we are part, I'll hunger for every wasted hour. Hello! The Generals, en the Supremes, en uh, the Temptations, gezamenlijk. En dat nummer, dat heette, I'm Gonna Make You Love Me. Ja, ik zei het al, we draaiden hem even uit de computer. Dat is niet helemaal netjes natuurlijk, want we hadden beloofd we alles van vinyl zouden draaien. Maar ja, ik kon die plaat nergens meer vinden. <laughs> die is gewoon weg. Een plaat, ik weet niet wie die is. Dus, uh, maakt het maakt nog niet uit, uh, dan maar even uit de computer. Er komt er straks nog één uit de computer, computer. Omdat die plaat was zo verschrikkelijk slecht, dat die kon ik echt niet meer laten horen. dat was meer kraak dan muziek. Dus dan denk je zoiets van, nou, laten we dat maar, laten we dat maar niet doen. Um, 27 zijn we intussen gekomen. En dat waren dus uh, Diana Ross en de Supremes. We gaan nu naar 26. En dat, vind ik, dat is een van die verrassende platen... waarvan ik het heel verrassend vind dat hij erin staat. Ja, dat vind ik heel verrassend. U kent de film. Het ging over die jongens van uh, de universiteit die een marathon gingen lopen. En de muziek van die film was van van dit is hem. Chariots of Fire, nummer 26. maar oh, net dat het de broer was van Demis Roussos, Dat wist ik echt niet. Dat wist ik echt niet. Dat zo was de broer van Demis Roussos. Samen hadden ze in ieder geval wel de, de Griekse band uh, Aphrodite's Child. Met, uh, met heel veel hits. Natuurlijk als It's Five O'Clock en uh, Rain and Tears. En uh, dat soort dingen meer. En um, I sing, uh, Spring, Summer, Winter and Fall. Allemaal dat soort hits. Um, die band die ging uit elkaar. Demis Roussos ging lekker voor zichzelf bezig. Had heel veel succes. En Vangelis ging gewoon lekker synthesizer muziek maken. En... Um, dat resulteerde onder andere in de soundtrack van, uh, van, uh, van, uh, dit. van deze film. Van Church of Fire. Intussen aangeschoven collega van me, dames en heren. Uh, ook radiomaker geweest bij Radio Heemskerk in de tijd. Frank Belie. Leuk dat je er bent Frank. Ja, ja goedemiddag. Ja goedemiddag. Uh, uh, ja, ik hoorde dat van jou. Die, dat vond ik wel mooi, dat, ja. dat verhaal over die broer. Dat, dat wist ik eigenlijk niet, dat het broers waren die twee. Nee, nee, maar wij, wij spreken elkaar nog wel eens. En uh, jouw kennis is uh, de ene kant op en mijn kennis is de andere kant op. En samen hebben we heel veel kennis. Ja, dat is leuk. <laughs> <laughs> zo gaat dat. Oké. Okay. Maar ik kwam eigenlijk op de koffie af, Rut. Uh, op... Ja, ik reed op de Zandvoortslaan en uh, ik denk. Je had uh, koffie en je denkt. Nou, je zei, uh, je kunt de koffie komen dus ik kom op de koffie af. Dus. Uh, nou, dat is heel verdrag. gezellig. Um, de volgende plaats, ja, dat, dat kan ik eigenlijk niet zelf aankondigen. Maar ja, ik zal toch... Nee, op... nee, nee. Is trouwens wel uh, wel uh, dus uit Wekenzee is dat, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. ja nou, zal ik het maar doen dan? Ja, doe jij het maar. <laughs> uh, in deze top 31 Of 30 plus, wat was het? 31. Top, ja, 31. top 31 van de vinyljaren Waar bijna alles van vinyl gedraaid wordt is staat op nummer 25 De Ruud Janssen Band Het album Live at the Sun En dat nummer heet I Saw You There <much> I saw you there with my best friend. Couldn't believe my eyes. Must this be the end? Mag je daar met mijn beste vriend? Ja. Mooie, plaat, uh, mooie plaat, mooie plaat. Uh, bezetting was uh, toen de tijd... Uh, Charles Duif op drums. Uh, hein Piskar op basgitaar. Uh, Dick Jongman op uh, gitaar. Uh, Jan-Peter Bast uh, deed mee op toetsen. Ikzelf deed natuurlijk de toetsen. En uh, als gast uh, hadden we Doreen Thewissen. En het album is opgenomen op 13 april 1986... in Café de Zon in Wijk aan Zee. Heel en al live, met een mobiele studio die daar buiten de deur stond. Het was echt uh, apart om dat te doen hoor, dat was wel erg leuk. Uh, we gaan naar uh, Lionel Richie. Hmm. Ja. Het is een van, een van die albums die... Uh, die uh... Oh nee, dit is het album daarna hè? Ja. Ja. ja. Oh, nee, ik zeg niks meer. Uh, ik weet het ook niet. 24 <laughs> staat hij wel, dat weet ik dan wel weer. Uh, hij staat op 24, het is het album waar uh, Dancing on the Ceiling onder andere op staat... En uh, wij draaien van... De, die hoort u al vaak genoeg. En deze hoort u niet zo vaak. En daarom dat we deze draaien. Reggae man. Ja, reggae man. Hier is hij. Lionel Richie op nummer 24 met C. La. Incredible Ritchie. Een <lacht> uh, nummer dat heet uh, Cela. Ja, ja, oeh, wacht even. Relax, ja, man. Ja. ja, ik had de verkeerde microfoon opgezet. Relax, man. is relaxen. Uh, Lionel Richie was dat dus. En uh, dat nummer dat heet dus inderdaad uh, Cela. En het komt van het album Dancing on the Ceiling. Dat was toen de tijd de opvolger van Back to Front, geloof ik. Hè? Nee, andersom. Andersom. Andersom. Andersom. ja. Nee, Can Slow Down, dat was het album uit 1983... wat ja. uh, het moest opboksen tegen het album Thriller van uh, Michael Jackson. Ja. Ik geloof dat uh, Thriller 13 hitsingles had en uh, Can Slow Down 12 of zo. Ja, ja. dus Jackson heeft gewonnen. Uh, ja, <lacht> Jackson, uh, ja. Het was een uh, aardige bokswedstrijd. Ja. We zijn bezig met uh, de jaren top 30, dames en heren. Onze eindejaars top 30, en u weet het, is samengesteld... uit de 130 platen die we dit jaar in uh, dit programma gedraaid hebben... Uh, daaruit hebben wij dan, uh, die lijst hebben we online gezet. En daaruit heeft u kunnen stemmen. Dat heeft u dan ook massaal gedaan. Dat vinden wij erg leuk. Ruim vier keer zoveel als vorig jaar. En uh, daar is een hele mooie lijst uit voortgekomen. Terwijl dat ik, iemand staat te worstelen met een kerstboom. En hey, dan had nog niet genoeg van voor die kerstboom, hè. Die staat er met een kerstboom te worstelen. Nou, prachtig, mooi. Krijgen we dat ook nog. Kunt u allemaal zien als u mee wilt kijken, namens en heren. Mee wilt luisteren, dat kan natuurlijk. U kunt ook meekijken. En dat kan via uh, onze website www.zfmzandvoort.nl uh, <laughs> <laughs> www.zfmzandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl En daar zit een knopje die kijkt kijk live. En als u dat doet, dan ziet u ons op de webcam. En dan ziet u hoe gezellig wij het hebben hier in de studio. Angela die staat te worstelen met een met een kerstboom. Ja, nee, ja, maar het is de tijd van het jaar, Ruud. Het is de Dat tijd van het jaar, ja. maar ik denk, ze heeft er wel genoeg van, want ze heeft gisteravond thuis de hele kerstboom opgezet. Nou ja, ja. we gaan... Uh, we gaan volgende, volgende week weer aftuigen. Volgende week, ja, nee, na de kerst... Na, oh ja, 6 januari. Ja. Ja. We gaan naar nummer 23, ook een album wat zeer verrassend uh, in de... ...in die top 30 terechtgekomen is. Een nee. van de, vind ik, beste LP's die Bob Dylan ooit gemaakt heeft. Weet je wat ik nou zo leuk vind van die ja? lijst uh, die ik uh, hier zie liggen... ...is dat het uh, springt van de jaren 60 naar de jaren 80... ...van de jaren 80 naar de jaren 70. Ja. Heerlijk. Ja, er zit van alles bij. En ja, dat komt omdat de mensen zo leuk gestemd hebben. Dat is natuurlijk mm -hmm. belangrijk. De, de, de, de, de, totaal hadden we wel een top 60 kunnen maken. Als je alle platen rekent waarop gestemd is... ...hadden we wel een top 60 kunnen maken. Maar ja, dan moet je een dag uitzenden. En dat is ook weer de... He? Vijf uur En ja, dan gaat het op werken, lijken. Ja. Een <laughs> vijf uur vind ik al lang. Dit zware sonore geluid wat u hoort, dames en heren, Frank is Frank is Een collega van me uit Beverwijk. En die uh, komt gewoon even mee presenteren. Gezellig ja. ook. Uh, we hopen dat uh, Albert-Jan Vos ook nog redt om erbij te zijn vanmiddag. Uh, maar, uh, nou ja, we zien wel. Het wordt gewoon gezellig. Ja, we hadden het over Bob Dylan. We hadden het over Bob Dylan. Uh, album komt uit 1966. Het is een. Uh, een elekt elektrisch album, dat had hij daarvoor ook al gedaan... dat werd hem niet in dank afgenomen door de folkpuristen. Die vonden dat hij gewoon bij zijn gitaartje... zijn montamonikaatje en zijn stem moest blijven. Maar Dylan eigenwijs, als hij kon zijn, zei... niks ervan, ik ga een beetje de popwereld veroveren. Elektrisch ga ik doen met elektrische gitaren... hemmeldorgels, drums en alles, drop en dram. Um, veel nummers die Dylan schreef... werden natuurlijk uitgevoerd door, uh, door anderen. Zo, ook dit nummer, wat we kennen in diverse uitvoeringen. Onder andere van Joe Cocker. Manfred Mann heeft hem gedaan. En nog veel meer anderen. Weer een keer de originele versie van het album Blonde on Blonde. Want daar gaat het om. Dat nummer. En het heet... Just Like a Woman. Niet schrikken. Hij kraakt een beetje. En hij is nog mono. Nobody. Pain tonight is i stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but Lady I see her ribbons and her bows. Just like a woman Yes, she does She makes love Just like a woman Yes, she does And she aches Just like a woman But she breaks Just like a little girl She finally sees that she's like all the rest with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just It breaks just like a little girl Er op. We gaan naar het nieuws en het weer van twee uur. Maar schrik niet, we hebben nog drie uur te gaan hoor. We gaan door tot vijf uur. En als we het dan niet redden, dan gaan we gewoon nog langer door. Van ons we gaan in ieder geval door tot we bij het gaatje zijn, oftewel nummer één. Ook dacht aan het einde van de LP. <laughs> we gaan even een bakje doen, even tussendoor, even, even uh, uitrusten en zo. En al deze inspanningen klaarzetten en zo. Je weet het niet. Zwaar werk, hoor. Het is heel hard werk. Voel me weer echt disjockey in nu. <laughs> lekker hè? Lekker, lekker, lekker ouderwets. Lekker ouderwets platen draaien, zo. Nou, ik wens u um, fijn nieuws en uh, tot zo. Da.